In Drenthe is vanmiddag een trein op een auto gebotst. Dat gebeurde op een spoorwegovergang in het buurtschap Broekhuizen bij Meppel. Volgens de politie is er één gewonde. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Tussen Meppel en Hogeveen rijden vanmiddag geen treinen. Het Nederlands marineschip De Tromp is vertrokken richting de Rode Zee. Het Vragat en zijn bemanning gaan daar helpen schepen te beschermen... tegen aanvallen van houthi Houthi-rebellen. Sinds november slaan de houthi's daar geregeld toe naar eigen zeggen uit solidariteit met de inwoners van Gaza. Ook vannacht zeggen Houthis tientallen drones te hebben afgevuurd op Amerikaanse schepen. Voor zover bekend raakte niemand daarbij gewond. De tromp blijft ongeveer een maand op de Rode Zee. Actievoerders van Extinction Rebellion blokkeren vanmiddag de kunstbeurs Stefan in Maastricht. Tientallen mensen staan met spandoeken op meerdere toegangswegen naar het centrum. De klimaatactivisten demonstreren ook bij Maastricht Aken Airport... Vanwege de kunstbeurs landen daar vandaag mensen met een privévliegtuig. Rondom de luchthaven geldt vandaag daarom een noodverordening. Het weer: vanmiddag is het zonnig met 11 graden in het noorden tot lokaal 16 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht langzaam meer bewolking. In het zuiden kan het dan ook wat regenen. Ook morgen veel bewolking en soms wat regen in het zuiden. Dan wordt het 10 tot maximaal 13 graden. Dit was het NOS journaal.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 we zitten in Hé petite, waar oh, pardon petit. Tu sais dans la vie, een ni waar ni niet meer zijn. We zitten in een wereld waar we niet meer zijn. We zitten in maman wereld waar we niet meer zijn. We zitten in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 Nou, één ding is zeker. Uh, onze zuiderbuurt Stromae, die maakt heerlijke muziek. En een uh, van de platen waar hij uh, een groot hit mee had... die hoorde juist als begin uh, van het tweede uur van dit programma. Dat uh, was Formidable. Zo is het, meneer. En laten we hopen dat het uh, met zijn gezondheid allemaal goed uh, blijft gaan. Want daar, uh, daar kwak ik uh, af en toe wel mee, uh, Mo. Ja, dat wist ik niet eens. Ja, ja, dan gaat het, uh, moet u weer een tour uh, afgelasten, zoals we dat in België uh, zeggen. Ja, ja. En dan... Uh, ja, ja, zit hij gewoon weer met zijn gezondheid. Dus laten we hopen dat het goed gaat... en dat we weer uh, nieuwe muziek van hem gaan krijgen. Ja, dat zou inderdaad wel leuk zijn. Want sowieso, artiest Romai, die maakt uh, hele mooie uh, muzieken. Maar dat niet alleen. Als je hem ziet dansen op zijn uh, nummers uh, en helemaal ziet losgaan... dan denk je echt van, ja, dat pilletje wil ik ook. Uh, dan, ja. ja, geef maar mij dat, er ook een paar. Ja, maar dat is gewoon het genieten van hem. Ja, nou, heel goed. Ja. we ook genieten, want uh, wat doen we in dit uur? Uh, ik zat naar de Formule 2 te kijken, want er is weer safety car. Uh, wat gaan we dit uur doen? Dit uur uh, weet ik het eigenlijk. De evenementen evenementenagenda uh, gaan we doornemen. Ja, Orno uh, Borgheld, dat interview ja. van uh, vanmorgen. Ja, correct. Uh, natuurlijk voetbal. Uh, Edo tegen Zandvoort, uh, zie je, uh, SW Zandvoort. En het, wat we het laatste bericht hoorden van Piet ging het niet uh, heel goed. Nee, dus hopelijk uh, gaat 3, het ietsjes beter. 3-0 achter hè, toch? Ja, 2-0 achter was 208 het laatste bericht zelf. van Piet. Oh. Dus hopelijk uh, gaan ze wat beter. Nou, dan gaan we straks horen natuurlijk uh, van hem. En uh, heel veel muziek. Zeker Bananorama hebben we in uh, Venus. So I fear nothing Steady increase in the commands comma. command, command Original be parody It no feels clear for your memory Whether now winter or summer I take my now Living life, see my fire burning bright Within the inside me way, with my feet and the band I i call To the move I I can't balance everything inside my mind daily. Trust me, you can't fool me. Dit soort muziek is helemaal hip hè, tegenwoordig. Jorden, kom als We gaan weer naar Haarlem toe, naar uh, Piet Pijper. Piet, we zitten bijna aan het eind van uh, de eerste helft. Heb je je nog uh, kunnen vermaken, Daan, uh, met de voetbalwedstrijd van vandaag? Uh, nou, uh, we zitten nog twee minuten voor de rust, denk ik. En uh, ja, wat hij het vermaken is voor uh, Edo heel vermakelijk. Uh, en uh, dat, dat komt omdat wij dat uh, een beetje toelaten allemaal. We spelen wat, wat soft en met alles. Dus ik ben jullie verlaten, dacht ik, bij een 2-0 achterstand. Ja, klopt. En daar, daar, daar vlak na, in de, in, na een kwartier was het al, al 3-0 door een hele, een hele simpele aanval. En, gewoon een schot 3-0. Nou, daarna is het een beetje gestabiliseerd. Zijn we iets meer aan de bal gekomen. En dat, dat resulteerde in een na ongeveer een half uur in een doelpunt van uh, onze vriend. Fernando Lewis die kreeg de bal van. Uh, sorry, ik kijk even niet te belangrijk. Uh, die kreeg de bal van Salim Petut, die goed doorzetten. En uh, hij maakte een mooie af Fernando. Dat was 3-1. Uh, en in, zeg maar in de 35e minuut was er een aanval over links. En uh, ja, gewoon, uh, er komt een bal voor de goal. En uh, in plaats van onze keeper hem gewoon uh, vangt slaat hij helemaal mis. En het was eenvoudig voor, uh, voor de keeper, voor de spits van. Uh, om daar 4-1 van te maken. Inmiddels is het spel wel een beetje iets meer uh, over en weer. En we zijn ook redelijk aan de bal. Kleine kansjes, nog een afstandsschot van, uh, van, van Berg, safe van de keeper. En ook nog een van, van Koen Gielsen nog een schot op kal. Maar het is, uh, nee, nog steeds uh, gaat het niet uh, zoals het moet. Inmiddels krijgen we uh, zo vlak voor rust een vrije trap op de hoogte van het strafgebied bij uh, de tegenpa tegenpartij. Fernando en Samsin gaan naar de bal. En we gaan de bal voor de goal. Wacht, neem jullie het even mee. Misschien kunnen we de Russen nog iets mooier maken voor ons. De voorzitter uit Spanje, of de oud voorzitter Jan van Leeuwen uit Spanje is net. We hebben nog de hele tweede helft. Dus hij is bijzonder optimistisch. In het veld is het, weet ik het nog niet. Maar daar komt de bal voor de goal van Fernando Luis. Ja! Het is nog net voor rust, 4-2. Kijk, dus, lekker. Kijk, kijk. Dus dan, dan zijn die twee goals die zijn makkelijker de overbruggen dan drie in zo'n tweede helft. Ik neem aan dat de scheidsrechter ook zo uh, gaat fluiten voor die rust. Dus dat is twee. Wie hem erin schoot is me een beetje onduidelijk, maar zo'n scrimmage. En via iemands voet ging hij erin. Wie maakte de doelpunt? Wie? Okay, kijk. Ik. Ik. even Jelle de, Jelle de Haan maakte het verslissende tikje aan deze bal. Dus uh, vrijwel rust. 2-4, dus het wordt een uitdaging de tweede helft voor Espin's antwoord om tegen Edo te kijken wat er nog in het was. Ja, ziet het er weer ietsje beter uit uh, Piet. Ja, het ziet er iets beter uit. Ja. In, uh, zei je nou uh, dat uh, Jan van der Leyen bij jou is? Z zei je dat nee, nou? ja, die, maar die uh, is wel via een sterk app-contact. ...met Spanje, dus buiten het feit dat ik jullie van alle informatie... Oh, okay. ...doe ik dat ook, Jan en Jan is een optimist, uh, puur Jean. ...en die, uh, die zegt gewoon, het komt allemaal nog wel goed in die tweede helft... ...ik ben altijd wat minder, maar oké. Okay. <lacht> Jan, Jan heeft er nog alle vertrouwen in. in nou, heel goed uh, Piet. Doe hem de groetjes uh, van ons uh, hier van de radio... ...en uh, ik, ik spreek ben... jou straks voor uh, de tweede helft... ...en hopen dat we nog uh, wat uh, kunnen doen... ...aan die achterstand uh, van uh, twee doelpunten die we op dit moment hebben. Gaan we doen. Hij valt nu, nu af, dus we gaan nu inderdaad rusten. Dus tot straks. Tot straks. Ja. ZFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. En van het voetbal gaan we naar de Formule 2. Ja, met nog uh, vijf ronden te gaan heeft uh, Fittipaldi de leiding weer te pakken gehad. Uh, wat ik net zei, hè, dat hij virtueel de leiding had op zijn vierde plaats. Dat is door een safety car uh, mislukt. Collo Pinto uh, eindigde in de Tech Pro Barriers uh, met zijn neusje, waardoor een safety car situatie kwam. Vier rondes in de safety car uh, gegaan, is uh, iedereen de pits ingegaan. Maar uiteindelijk heeft Vitty Paul die uh, Cordeel en Correa kunnen inhalen. Uh, waardoor die nou uh, eerste plaats is. Hajar, die is helaas wederom uitgevallen. Dat is een Red Bull die ook in de sprintrace uh, was uitgevallen. Met hetzelfde uh probleem uh, als uh, met de sprintrace. Dus we hebben nu nog maar uh, 16 auto's op de baan. En uh, nog uh, vijf rondes te gaan. En op dit moment is er een virtual safety car zelfs. En waarvoor die heb ik even gemist. Tadapapam. Uh, ik okay. zie oh, daar staat er eentje dwars inderdaad. Dus O'Sullivan, Zek Sullivan die staat dwars in een bochtje. En die wordt even snel weggedraaid. Daardoor is het nu een virtual safety car, maar dat zal niet lang duren. Want hij is precies bij een ingang, zodat ze het naar achteren kunnen brengen. En Richard Verschoor, hoe ja, dat Ja, Richard Verschoor, die, toen we het vorige keer vertelden, was hij nog op een dertiende plaats. Hij kroop rug, rustig aan naar de tiende plaats. Maar ondertussen staat hij op een negende plek met een halve seconde voorsprong. Achterstand op Maloney. Dus die kan ook nog zomaar uh, Melody gaan inhalen. Dat bedoel ik, heeft hij nog een paar minuutjes voor, uh, Mo, toch? Ja, absoluut. Uh, nu is het in ieder geval 40 70 natuurlijk. Dus uh, nu kan er nog niet zoveel gebeuren. En, uh, oh ja, die sukkel die spint gewoon zelf. Uh, die al uh, zelf. En die spint gewoon echt oh, uh, oh, zelf. Oh, wat oh, oh, oh, oh. Echt een stomme actie. Maar nee. Uh, nee, het is lekker spannend. En dat belooft inderdaad ook wat straks voor de Formule 1 natuurlijk. Mooi, straks om zes uur is dat. En kwart over vier gaan we praten met uh, Renaud Loos. En uiteraard over de Formule 1. Uh, de race die eraan gaat komen daar ook op... Uh, op Jeddah dat uh, mooie circuit in uh, Saudi-Arabië. Dankjewel voor dit moment. Wij gaan MC Saar en de Real McCoy voor je draaien. Hier is uh, It's on You.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 your body. It's MC's us, Hip House Party. Like the rebel with a mic in a hand, let's clap and stomp and do the jam. Like a boat from the blue I'm breaking into. It's on you. It's about the time. So come on, get on up, take it to the top. Uit de jaren 90, MC's are the Will McCoy and it's on you. Zo dadelijk, uh, de einduitslag uh, van de Formule 2 race uh, die in de gaten wordt gehouden door uh, collega Maurice Mulder. Maar eerst gaan we nog een lekkere plaat voor je draaien uit uh, de jaren 70. Zing maar mee, doe maar mee met Delegation. He says met Where is the Low.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 Uh, Mo, Mo. Wij, wij hebben niet alleen in Sanford uh, de finish uh, vlag. Hè? De nee. zwart-wit uh, geblokte, maar die kennen ze ook uh, die daar. Die ze ook in uh, Jedi. In uh, Jedi, precies. Dus het is tijd voor. M Race Radio, Pit Report. Ja, een kleine update uh, van de Formule 2. Want ondertussen is inderdaad de zwart-wit uh, geblokte vlag gevallen. De winnaar van deze race, de Speedway Race, uh, op het circuit van uh, Saudi-Arabië is uh, Fittipaldi. En ook nog steeds uh, ook wederom de snelste raceronde, Degene die van Pol is gestart, uh, Mayini, Mayini, weet ik hoe je hem aanspreekt, Maini volgens mij. Uh, die is van uh, Pol gestart, die is de tweede geworden en uh, Hauger is de derde geworden. Ja, Hager die uh, miste ik net al uh, in, uh, tijdens de race eigenlijk. Wie? Dat is gewoon, uh, die Hauger, die, is, uh, oh, die is een hele goede coureur is dat. Uh. Ja, absoluut, want Hauger die uh, zat echt in het midden van het uh, veld. En die heeft echt de laatste vijf, zes rondes uh, zo hard ingehaald. Uh, zelfs cordeeltje voorbij gaan. Meloni is voorbij gaan, etc. Dat hij nou helemaal naar de derde plek is uh, opgeklommen. Nou, heel goed, en uh, Richard Verschoor. Richard Verschoor is achtste geworden. En dat is ook uh, best knap van hem. Vitypaldi uh, en Hauger zijn allebei volgens mij van Van Sport Racing. En voor schoor volgens mij ook. En hebben we veel uh, safety cars gehad, eigenlijk. Uh, er zijn twee safety cars geweest, één virtual safety car. Er zijn in totaal uh, zes uitvallers geweest. Wat wel mij opviel is dat er heel veel uh, tijdstraffen zijn uitgedeeld voor uh, uh, Leaving the Track en Gaining an Advantage, zoals oh, dat is mooi Dat gebeurt zo daar op die baan. <hijf> ja, want het is of kiezen tegen de muur aan of ik uh, ga van de baan af. En dan kom ik ervoor. Ja, maar dan moet je eigenlijk wel weer dat plekje teruggeven. Nou, hoe dat, hoe dat precies allemaal zit. Dat kunnen we straks ook even aan Liam vragen. <laughs> ja, <het> Liam. De, <laughs> de andere Liam. Liam Lawson. <laughs> aan uh, ons eigen Rendel, Ah oh, ja, Randall, de, ja. De, de, de pit reporter. <laughs> Randall ja, het is geen familie trouwens van hem. Ik nee, vroeg nee, het al een hele tijd geleden oh. aan hem. Ik zeg, uh, nou ja, wat vind jij van uh, Liam Lawson? Nou, toen was hij toen de tijd nog niet zo enthousiast. Maar ik uh, ja, meen het toch dat hij het uh, goed uh, deed. En dat heeft hij later ook bewezen natuurlijk. Ja, absoluut. Uh, als uh, reserverijder in de Formule 1. Nou ja, straks uh, gaan we de evenementagenda een beetje doornemen. Maar eerst uh, deze van Hans de Boy. Hier is ze nog een keer met Annabel. Iemand zei dit is Annabel. Ze moet nog naar het station.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 Blijf lekker, hè. De nederpopmuziek uit de jaren tachtig. Volgende meer van uh, deze Hans de uh, Boy. En je hebt Frank Boeien En uh, noem ze allemaal maar op, hè. Die uh, artiesten uit uh, de jaren tachtig, man. Te veel om op te noemen. Te veel, die veel uh, om op te noemen. Zijn. Dat bedoel ik. Uh, lekker een uh, bloem. Even aan mijn moeder vragen, ja, ook zo'n mooie klassieker. Hè, uh, met, uh, die kom tijd. Van Komt van het dak af. Kom van het dak af. Peter nou, Ja, ja. <laughs> nee, ik zit prima hoor. Hé Mo, het is uh, tijd voor uh, de evenementen. Ja, en ik heb het uh, volgens mij vergeten bij het weerbericht te vertellen. Maar het gaat uh, sneeuwen vandaag. Hè? Ja, echt waar. Nee, jij bent niet goed wijs. Ja, echt waar. Oh? Het gaat sneeuwen. Hè? Nou ja, tenminste, als jij uh, wil. Je kan in ieder geval wel die kleding aantrekken... want er is, uh, zijn diverse apres-ski-feesten in Zandvoort vandaag. Dat bedoel je. Dat okay. bedoel ik inderdaad. Als je gaat kijken in Haltestraat, heb je twee locaties... Uh, waarvan ik weet dat er een apres-ski-feest is. Bijvoorbeeld bij uh, Lauren Hardy. En die begint vanavond om 6 uh, uur met een heerlijke winterbarbecue. En met de race natuurlijk, de Formule 1 race die dan gaat uh, uh, rijden. Om acht uur begint daar de curling, de biathlon, de spijkerslaan... de boomstamzagen en de spijkerpoepen, denk ik. Uh, oftewel de winterspelen. En om tien uur uh, gaat het uh, feest los met de shotjes en zanger Quinten Grift. Ken je die zanger of niet? Nee, ik ook niet. Nee, ik zeg heel eerlijk, maar ik ben niet zelf van de zangers. Dus van de Nederlandse zangertjes, die ken ik niet echt heel goed. Meer dus, uh, de DJ's, uh, Ja, toch? precies. Dat, dat vind ik veel leuker, want... Uh, uh, de zangers zijn ook hartstikke leuk, hoor. dat gaat er niet om, maar daar ben ik wat meer bekend mee. Oké, okay, en vanavond hebben we ook een uh, DJ? Ja, en uh, in de Haltstraat nog meer. De uh, ski natuurlijk bij uh, Café 4. Daar zal vanaf 10 uur vanavond een uh, après feest zijn met uh, DJ Barda. DJ Barda Music. Uh, uh, het personeel heeft zich helemaal uh, uitgedost om het uh, echt leuk aan te kleden. Dus uh, daar kan je ook naartoe gaan. En uh, waar komt die naam vandaan? Daan? Barda? Ba Barda, uh, Barry. Oh, oké. Vanuit hij Barrie Daan of zo. Ja, ik, of oh, dat. vandaar. Ja, je moet niet te moeilijk denken nee. uh, daarmee natuurlijk. Nee. Ja, dat is het leuke van die DJ. Die heeft altijd de helft van de kroeg mee als zijn, zijn de personeel tussen aanhalingstekens. Hij staat uh, achter de barda. Ja, hij staat achter de barda, ja. <laughs> Jezus, wat slecht op. <laughs> Goed, maar er is nog veel meer te doen de komende tijd uh, in, en om Zandvoort. Uh, je hebt zoals die staande verkeersborden van uh, deze straat is afgesloten. Van dan tot dan, nou, dat gaat over 24 maart. En dan heb je de omloop van Zandvoort en de sequieren. Die dag ervoor heb je de 30 van Zandvoort. Er zal er ook uh, veel zijn uh, afgesloten en omgeleid worden en veel verkeersregelaars. Dan kan je lekker dan wandelen. Kan, dan kan je heerlijk wandelen of rennen. De 30 van Zandvoort is wandelen, de omloop van Zandvoort is fietsen. En de sequieren is rennen. Precies. Ja, dus dan heb je alle drie de disciplines uh, achter elkaar. Kijk, nou, ja, een mooi evenement wat weer uh, eind, uh, eind van de, deze maand aan gaat komen. Ja, absoluut. Dus, uh, en anders heb je nog uh, nou, 21 maart. Pas laat maar zitten, die doen we de volgende keer wel. Mooi. Nou, uh, evenementen zijn er uh, kortom, uh, genoeg hier in Standvoort. En heel veel uh, apres -ski ook, hè? Heel veel apres -ski ja. Iedereen is natuurlijk net terug van wintersport en zit nog een beetje in dat sfeertje. Dus uh, ik denk dat jij ook al in dat sfeertje gaat zitten, of niet? It, ja, zeker. Maar ik ga een uh, Beatle en een Stone draaien. Oh, oké. Okay. Ook leuk, toch? Ja, heerlijk. De nieuwe single van Snelle is hier. Zij houdt van de zomer en ik meer van de winter. Wil zij naar buiten, dan blijf ik liever binnen Ik stem iets anders, en zij op Jesse Klaver Ik drink hem met gewone melk en zij met haver Maar ze ligt naast me, en ik kan van haar leren Ik laat haar in haar waarde, dus zij laat mij dingen proberen We praten en we praten, maar we geven elkaar spatie. Al was de wereld maar als onze relatie Haar vader was een biedelende mij zij luistert lieve Flemming en ik liever Antoon Toch liggen we hier samen, ja zo kan het dus ook Maar vader was een relatie Ik lig er wakker van polarisatie Het is niet het een of het ander En het hoeft niet witter of zwart Zit een van jou, zit van mij Kom laat te me dansen Want de dagen zijn het door nachten En het kan niet zonder elkaar Oh wat doe ik graag dingen anders voor haar haar vader was een pietel en de mijne Zij luistert lieve Fleming en ik liever een toon Toch liggen wij hier samen, ja zo het dus ook. Haar vader was een Ja, maar ja, zo kan het dus ook. Haar vader was een beetje lende, mij naar stok. Heeft die snelle heel goed uh, opgepakt. Je hebt uh, heel vaak uh, de rellen, hè, ook in de familie. De een is voor de Beatles en de ander is weer voor de Stones. Nou ja, snelle heeft in ieder geval uh, mooi het uh, overgemaakt. Een Beatle en een Stone. dadelijk gaan we weer uh, voor de tweede helft van de voetbal naar Haarlem toe. Naar Piet Pijper, die is uh, vandaag geweest bij de wedstrijd uh, Edo tegen uh, SV Zandvoort. En er wordt daar heel vlieg gescoord. Wat de tweede half gaat brengen, horen ze dadelijk van Piet Pijper Zingen uh, uit de jaren 80. Heerlijke muziek van uh, Colonel Abrams. En uh, Trapped. Straks gaan we uiteraard de uh, grande draaien die je net al een klein beetje hoorde. Mo. Ja, ja, zie je ik zie alweer grinnen, hè? Ja, ja, ja. Maar we gaan, uh, zanger, we, ja, we gaan naar de uh, voetbal toe. Tweede helft, uh, de wedstrijd uh, tegen Edo. Daar in Haarlem is uh, Piet Pijper. Nogmaals, goedemiddag, Piet. Hallo, hier ben ik. Hallo, ja gelukkig ben je er nog. Want uh, ja, ja, we moeten nee, wel het een en nee. ander gaan doen daar in die tweede helft. Hè? Ik, ik, ik was bijna ondergesmolten in, in een reunie bij Edo. Oude mensen allemaal, daar hoor ik ook een beetje tussen. Dus dat is heel gezellig. We zijn inmiddels in, beland in minuut 57... En uh, Sanford heeft een wissel toegepast. We hebben verdediger uh, Dylan Kreuger uh, gewijzigd voor, gewisseld voor uh, Raymond Lagerbrug. Dus we hebben iets meer de aanval gekozen. Het algemeen, uh, ook in de, in de kantine wel het verhaal. Nou, ze hebben wel heel makkelijk die voorstroom gekregen, Edo... En de wedstrijd is nog niet gelopen, maar dat zijn allemaal theorieën en verwachtingen. Maar we zitten nu, uh, we, zitten nu we gaan in afwachting van de tweede helft. Hebben we hebben nog de 58e minuut. En we gaan kijken wat het, wat het gaat worden. Dus Sander heeft inmiddels wel twee, drie kleine kantjes gehad. Dus we, zijn, we nemen wel het initiatief nu ook meer. Dus, dus ja, het is nog, heb ik, het is nog aftasten. En, wachten op, op iets concreets uh, wat we kunnen melden, dat het beter gaat. Oké, okay, nou nog steeds 4-2 dus. Ik ben nog steeds, uh, ik ben nog steeds positief. Oké, okay, nou dan zijn wij dat ook, Piet. Dankjewel hè, voor ja, dit moment. Ja, ja, ja. En tot straks. Ja, Oké. Okay. Hoi, hoi, hoi. We gaan uh, inderdaad uh, Ariana Grande draaien. Gisteren kwam alweer een uh, nieuwe singer van uh, deze Ariane Grande uit. Uh, die heet uh, We Can't Be Friends. En dit was uh, nog de grote hit uh, van, uh, van haar, uiteraard. Jordi yes and. Vanmorgen hadden we Goedemorgen, Zandvoort, Mo. Ja, dat klopt. Uh, live vanuit de café Rabbel in de Blauwe Trem Zandvoort. Ja, en daar was, uh, waren de diverse uh, gasten. En uh, eentje daarvan die wandelt uh, geld uh, bij elkaar voor de KNRM. Klopt, ja dat klopt. Onno Borgelt, die uh, wandelt uh, geld bijeen voor de KNRM. En uh, die heeft er een uh, mooi interview over gehouden samen met... Uh, met tenminste, Roy Dong heeft een mooi interview gehouden samen met uh, Onno Borgel. Ja, want, uh, wat doet hij voor het geld? Onno, oh jij loopt geld bijeen voor de uh, uh, KNRM. En ik zag op jouw telefoon al dat het een aardig bedrag aan het worden is. Ja, gelukkig wel. Ja. ja. Uh, het was uh, niet genoeg voor een boot, maar wel voor een aantal pakken. Ja, ik heb... Uh...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 En uh, daar uh, staan allerlei acties op. En onder andere staat daar mijn actie ook tussen. Er zijn, uh, soms zijn het bedrijven die het doen. En nou, ik ben een individu, individu die uh, een beetje gek is op, op de KNRM. Gek is op de KNRM? Ja. Dan ga ik zo vragen maar, hoe dat is gekomen. En vanaf hoeveel kunnen mensen meedoen? Het minimumbedrag is 5 euro.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 All right. <laughs> Uh, dus uh, die laatste 260 voor, uh, voor jullie, dat moet makkelijk lukken. Dat moet nog makkelijker. Dat En dan moet ook de vierdaagse er nog achter. Ja, ja, dat... ja. Ik moet sowieso trainen voor die vierdaagse. Ah, dat is dus twee vliegen in één klap. Uh... <laughs> ja, en de, de luisteraars die weten dat misschien niet. Maar die denken misschien zitten er een of andere jonge gozer daar aan tafel. Uh, uh, ik heb je net gevraagd hoe jong je bent. Uh, mag ik dat nog een keer doen voor de luisteraars? Ja hoor. Ja? En, uh, hoe jong ben je? 77 lentes. 77 lentes jong. Zit hier iemand?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 Dus ook een echte reddingsactie. Ja. Ja, ja, dus dat is ook een verbondenheid. Dan. Ja. En kom je dan zelf ook nog veel op het water? Want je loopt natuurlijk nu bijna een landrotter dat het worden. Uh, ik. Dus, uh, ik, uh, ik heb een sloepje. Ah. En vaar, daar vaar mee uh, op de kaag. Ik ga niet, daar, nu met dat sloepje niet de zee op. Want ik, ga, ik wil niet de, de KNRM uh, roepen. <lacht> <lacht> ik denk dat ze met extra liefde zullen komen als het uh, nodig is. Nou, ze hebben me wel verwend in uh, september.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 dwars door de waterleiding eh, duinen naar het Langevelderslag. Ja. En dan over het strand naar Zandvoort en dan weer terug naar huis. Dan heb je ruim 26 kilometer gedaan. Ja, en de zandlopen is zwaar, hè? En Dat is hartstikke zwaar, <coughs> ja. maar het is een goed, goede training. Ja, ah, oké. Okay. En die, die wandelmaat die is ook zo fanatiek? Uh... Ja, nou, die, ja. Heeft, had, die had twee keer de Vierdaagse gelopen...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 Uh, ik hoop dat je een heleboel uh, geld nog gaat ophalen. Ik ze hoop dat je nog steeds uh, storten. Dan gaan we gaan nog even vertellen aan de luisteraars uh, hoe ze kunnen storten voordat we weer aan de muziek gaan. Uh... Blik. Uh, oh. Het is uh, via de website van de, van de KNRM. Er staat samen voor uh, KNRM.nl. Samen voor KNRM.nl Ja, en daar staan een hele hoop acties op. Maar ja, dan, dan zal je even naar mijn naam moeten zoeken. Ja, Onno Borgeld. Nou, we gaan natuurlijk even kijken naar Onno Borgeld. We gaan allemaal eens antwoord uh, wat steunen. En als iedereen nou bij wijze spreken 5 euro doet, dan uh, wordt het een kapitaalbedrag. Prachtig. Oké, okay. ik wens je heel veel succes, heel veel wandelplezier. En laat natuurlijk uh, kom terug uh, nadat je de Vierdaagse gelopen hebt om te vertellen hoe het gegaan is.